to keep on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 Koningin Beatrix voert al de hele ochtend gesprekken over de val van het kabinet. Als eerste ontving ze demissionair premier Balkenende op Paleis Noordeinde. Daarna was vicepresident van de Raad van State van Stienk Willink aan de beurt. En inmiddels spreekt de koningin met Tweede Kamervoorzitter Verbeet. Om één uur volgt de voorzitter van de Eerste Kamer René van der Linden. En later vanmiddag gaan de demissionaire vicepremiers Bos en Rauwvoet naar de koningin. Schiphol schrapt 5 tot 600 banen. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers van de luchthaven. Of er gedwongen ontslagen vallen is nog onduidelijk. Schiphol Groep heeft de winst vorig jaar met 29% zien dalen naar 132 miljoen euro. Volgens topman Nijhuis moet de luchthaven door de ongekende terugval in verkeer en vervoer extra besparingen doorvoeren. De bonussen bij Philips gaan flink omhoog. Zo krijgt topman Kleisterlee over 2009 een bonus van 962.000 euro. Dat is ruim vier keer zoveel als de bonus over 2008. Daarnaast krijgt hij opties en aandelen. Kleisterlee heeft een basissalaris van 1,1 miljoen euro. Ook de andere bestuurders van het elektronica-concern ontvangen een forse bonus. De resultaten van Philips stonden in de eerste helft van 2009 onder druk door de recessie... maar in de tweede helft van het jaar ging het een stuk beter. In het jaarverslag staat verder dat de basissalarissen gelijk zijn gebleven. De Europese Unie is extreem bezorgd over het gebruik van vervalste Europese paspoorten... bij de moord op een Hamas-leider in Dubai. Spanje wil als EU-voorzitter Israël erop aanspreken... in de marge van een bijeenkomst vandaag in Brussel. Vorige maand werd de Hamas-leider doodgevonden in zijn hotelkamer in Dubai... en vermoed wordt dat de Israëlische geheime dienst Mossad erachter zit. De verdachte gebruikte Britse, Ierse, Franse en Duitse paspoorten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 stood baby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 Right Tell us why I'm All I want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 CfM in Zandvoort. En jij bent erbij. CfM! Kwart over zeven op zondagmorgen, hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt. ZANG EN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 Should have been